Michel Koenen met het NOS-journaal. Utrecht en Amsterdam roepen bezoekers op om niet meer naar sommige delen van de stad te komen voor Koningsdag. Het is er te druk. Op andere plekken in de steden is er nog wel genoeg plek. Koningsdag verloopt tot nu toe zonder grote incidenten. In Breda is het Koningsdagfeest van 538 anderhalf uur lang getroffen geweest door een pinstoring. Vervelend omdat het een pin-only evenement is. Eerder vandaag bracht de koninklijke familie een bezoek aan Emmen. Daar maakten ze een wandeling en deden ze onder meer een quiz. En bekeken ze optredens van artiesten als Jannes en Daniel Loos. Een jongen die afgelopen nacht vermist raakte in Den Haag is weer terecht. Hij is vanochtend opgedoken in Rotterdam. Hoe hij daar terecht is gekomen, dat is niet bekend. De jongen was met een vriendengroep gaan stappen... maar liet niet meer van zich horen nadat hij naar huis was gefietst. Via Snapchat kwamen de vrienden erachter dat zijn telefoon voor het laatst aan de waterkant was gezien in Nooddorp. Daar werd uiteindelijk ook zijn jas en telefoon gevonden. De politie en brandweer hebben uren gezocht naar de jongen onder meer met honden en een helikopter. Maar hij dook dus uiteindelijk op in Rotterdam spookrijder die vanmiddag overleed bij een ongeluk op de A59 bij Nuland, niet ver van Den Bosch, is een vrouw van 67 uit sint michielsgestel Ze reed honderden meters tegen het verkeer in en veroorzaakte daardoor een ongeluk met een andere auto met daarin twee personen. Drie mensen die, die, die mensen raakten licht gewond. De politie doet tot zeker vanavond onderzoek op de A59. De grote brand op een auto- en scheepsloperij in Haarlem is onder controle. Een groot deel van de middag kampt in het noorden van Haarlem met rook- en stankoverlast. Ook in velzen en directe omgeving en delen van Zaanstreek hadden last van de brand... die aan het einde van de ochtend werd ontdekt. En voor zover bekend is er niemand gewond geraakt bij de brand in Haarlem. Het is onduidelijk hoe die is ontstaan. Het weer nog hier en daar wat regen, ook wat zon bij 14 tot 17 graden. Na morgen wat zon en een bui. Stevige zuidenwind en aan de temperatuur verandert dan weinig. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.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 Via je smart app en like ons op Facebook Check www.zfmzandvoort.nl Voor alle informatie Kijk hier voorne daar ligt nog een plaatje Het is een foto waarop opa op staat En die andere man, dat is een maatje Opgegroeid in dezelfde straat Lijkt in jaren wel heel lang geleden Maar het komt me toch zo bekend voor Als ik af en toe heel even wegdroog, Is het net of ik opa weer hoor Amsterdam, daar ben ik geboren Dat heeft altijd een plekje apart Met zijn grachten en werste toren Zit mogen heel diep in Amsterdam van toen en van heden Is een stad met de tijd meegegaan Maar in Mokum, daar ligt mijn verleden En al altijd die oude Jordaan Als ik vroeger bij oma mocht spelen Zat zij vaak voor de deur in haar stoel. En ik kon me nou echt niet vervelen. Het was vaak een gezellige boel. Als het oorlog de gracht op kwam rijden. Was dat altijd voor iedereen feest. Ook al waren het moeilijke tijden. Ben daar altijd gelukkig geweest. Amsterdam, daar ben ik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 Amsterdam van toen en van heden is een stad met een tijd meegegaan. Maar in wolken, dan ligt mijn verleden. En al. Variatie met Entertainment For You. It's gonna be a bright, bright, bright sunshiny day. It's gonna be a bright, bright, bright sunshiny day. Reverse You. Meer dan radio. En Zandvoort, 106.9 Jerusalem, ik ga je al aan Entertainment for you, meer dan radio. Do you hear the whistle blowing? Catch the country disco train, yeah, yeah, go! Maar gauw kreeg ik spijt Honderden kansen Weer hielden jou niet om verder te chansen Nu sta ik hier met een vreemde te dansen Ik heb niet eeuwig de tijd Voordat we weer uren praten Maar klagen, er steeds weer iets naar boven te halen. Hoe kon je spelen dat wij happy waren? Het werd een eeuwige straat. Wakker en keek naast me in bed De waarheid was weer hard en weer op aarde teruggezet Maar ik zal voor je vechten, wat een ander nog nooit deed Ik doe er alles aan, zodat je mij nooit meer vergeet Zoals je kijkt en naar me lacht zo spoot je het om mijn hoofd de hele nacht Jij danst door al mijn dromen Zet mij in vuur en vlam. Het is niet meer te houden Maar voor wat moet ik dan? En ik zit hier En jij bent daar Veel liever was ik Jij hebt alles, alles, alles wat ik wil. Skip, waarom hoor daar? En hoe skip, skip, waarom Kom, kom, Jij spoort door al mijn dromen. Zet mij in vuur en vlam. Er is niet meer te hebben. Mijn god, wat moet ik gaan? En ik zit hier. En Zit altijd bij elkaar, kan ieder uur genieten Oh, zet de tijd maar stil Jij hebt alles, alles, alles wat ik wil Oh, alles, alles, alles wat ik wil Geef me de doen op Yeah Nummer 3 Steeds weer opnieuw voor jou moeten kiezen. Maar waarom heb jij nooit in mij geloofd? Doe een klein stapje terug, maar wil jou niet verliezen. Wat je van mij wilt.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 De ja, Hollandse hit. Holland. Wat is het weer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 Maar jij. Dit pad wat ik verken, waarin ik jou verwen. Ik wil alleen met jou dit leven samen.